Binnen drie dagen berecht. Vandaag praat de Tweede Kamer erover met staatssecretaris Teven. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten bezoekt vandaag in de zorginstelling in Ermelo... de verstandelijk gehandicapte Brandon. De jongen van 18 wordt daar al drie jaar lang vastgeketend aan de muur en komt nauwelijks buiten. Die behandeling voldoet aan de norm, maar de staatssecretaris vindt dat het anders moet. Veldhuizen van Zanten wil de situatie bespreken met Brandon en met zijn moeder.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 Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 Ook Robert op zaterdag. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. -M -M. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort. Een verbinding met de zee, maar Goedemorgen. nog niet. Zandvoort. Maar nog niet met het hoogland. Dus dan wachten we even op. Goedemorgen. Ja, ja, ja. Rustig aan. We gaan zo beginnen met Goedemorgen Zandvoort. Maar de verbinding. Is een beetje slecht, dus daar wachten we op. En tot die tijd gaan we even muziek draaien. En Jameer Okai heeft de afgelopen maanden natuurlijk uh, weer een grote hit. Zijn nieuwe cd is al een geruime tijd uit. En White Knuckle Ride is een van de hitsingels die, uh, die er vanaf is gerukt... Jamiroquai, White Knuckle Ride en we schakelen nu naar Hotel Hoogland en daar komt Goedemorgen Zandwoord vandaan. Ja, dat klopt helemaal. Uh, Wilco, dank je wel uh, voor uh, de opvang van een, uh, ja, toch een klein beetje, kleine storing in de antenne. Ben, goedemorgen, maar goedemorgen. we gaan van start. Benno, ja. Een klein, we hebben tempo. Uh, ja, tempo, tempo, want er moet een hoop gebeuren vandaag. Nou, precies. En inderdaad, vanuit Hotel Hoogland, zaterdag 15 januari, de Goedemorgen Zandwoord met een heel aantal onderwerpen. Uh, en ook een beetje een unicum, want aan het eind wordt er een beetje gediscussieerd. Is dat werkelijk? Ja, nou, dat wordt er al altijd genoeg gediscussieerd. dat ja, ja, ja, ja. wordt genoeg <laughs> gediscussieerd. Goed, um, de redactie is weer gedaan door Yvonne Roosendaal. De techniek die is druk bezig geweest op zijn knieën. Allerlei uh, piefjes en palletjes uh, goed te maken om toch even uit te zenden. Pascal van der Beek. De gasten hier vandaag hebben, dus kom rustig een kopje koffie drinken in Hotel Hoogland. Ja, pittig bakkie hebben we. Pittig bakkie. Ben een en Ben Zonneveld. Die gaan het aan elkaar praten. En Ben Zonneveld gaat straks gelijk naar het eerste plaatje. De aftrap nemen van dit programma. Goedemorgen is antwoord van 15 januari. Want Ben, we gaan. of nou, we, ik ga met je praten over het evenement van het jaar. Ja, dat gaat er heel wat worden volgende week. Nou, het, ik heb er wat over gelezen. Het klinkt heel erg gezellig. Het wordt ook heel gezellig. en ja. heel erg leuk. Maar daar gaan we straks over ja. hebben. Dan is er vorige week een uitspraak gedaan door uh, een der presentatoren over een parkeergarage Niet aan het Stadselsplein. Nee, nee, nee. <laughs> nou, daar kom ik wel op terug. Maar dat wordt, uh, uh, dan gaan we even praten met Geert Versteeg, toenmalig wethouder. Ja, daarna een, een zeer gezellig item van het circuitpark Zandvoort. Daar hebben we een Amerikaanse drive in. En Dennis Hendricks gaat daar ons alles over vertellen. En dan naar 11 uur Ben... Ja, dan gaat het gebeuren. Dan komen er een heel aantal mensen vertellen uh, of ze voor, tegen of neutraal zijn over het ecoduct. Er is van de week een bijeenkomst geweest in Nieuw Unicum. Het heet eigenlijk recroduct, uh, hè? Recroduct. Want, maar er gaan ook recreanten overheen over dat ecoduct. En dan heet het ineens een ja. recroduct. Nou, daar zit de knoop. Ja. Er zijn heel veel mensen tegen dat uh, fietspad wat daarmee uh, aangesloten wordt. En daar gaan we het over hebben met een heleboel aantal mensen. Oké, okay. goed. Nou, dat wordt een spannend en we gaan afsluiten met een paar uh, ja, evenementen en activiteiten, agenda voor Zandvoort. En dat allemaal uh, even voor 12 uur. Maar eerst Pascal, een stukje muziek. Met Slippery People en we gaan gelijk door met Ben Zonneveld, mijn mede-presentator van vanochtend. Maar ja, Ben die is niet alleen presentator in, uh, bij Goedemorgen Zandvoort, hij heeft nog een heleboel andere dingen in het Zandvoortse. En Onder andere, Ben, um, ja, jij weet het nodige van het evenement van het jaar 2010. Um, even in het kort um, voor de niet-Zandvoorters of mensen die net gisteren in Zandvoort zijn komen wonen. Waar... Twee. Twee? <laughs> oh, jij kent ze al. Ja. Ja. Uh, um, waar gaat het over? Uh, het evenement van het jaar is een, uh, een, een evenement, ook een evenement... Wat opgezet is door de Zandvoortskrant. En wat wilden zij eigenlijk nou? Zij wilden van de Zandvoorts nou wel eens horen wat in de aantal uh, categorieën een evenement is wat je gewoon op de kaart moet blijven houden. Oké. Okay. Daar komt dus een aantal dingen uit. Nou moet ik eerlijk, ik eerlijk zeggen dat ik al deze evenementen wel zou willen behouden voor, uh, voor Zandvoort, Want ze ja. zijn allemaal even leuk. Maar uh, Ja, uh, ze willen ze behouden, maar moet er dan wat weg? Vraag ik me dan gelijk op. Maar ik denk het niet, uh, we gaan ze straks even doorlopen en ja. uh, ik geloof niet dat er iets weg moet. Uh, wij hebben in Zandvoort een rijk gevulde evenementenkalender. je kan hem zien Dacht bij, het, wel, uh, bij uh, het Raadhuisplein. Gisteren kregen wij een mailtje van de VVV en daarin werd gevraagd om er nogmaals naar te kijken. Want er zijn zoveel evenementen dat we eigenlijk uh, dat gebouw een etage hoger moeten maken om <laughs> die ladder op te zetten. Uh, dus er gebeurt oh. genoeg in Zandvoort, maar het is best wel eens leuk om, om uh, de mening van de Zandvoorters te horen over de evenementen. Ja. Oké, okay. dus uh, er zijn drie categorieën. Uh, categorie 1 is cultureel. En daar staan uh, de nee. volgende zijn daarvoor genomineerd, hè, denk ik dan: uh, Classic Concerts, Jazz Festival, Jazz in de Krocht, Kunstkracht 12, Korendag, Shanti Festival en Dorps. Omroepen, uh, ja. omroepers, concours, Ja, dat zijn allemaal toch zaken die veel publiek trekken. Ja, het zijn ook dingen die, uh, die, die uh, binnen Zandvoort en buiten Zandvoort aanspreken. Uh, classic Concert, één keer in de maand een concert in, uh, in de protestantse kerk. Die Geweldig. Geweldig uh, evenement, ja. hebben vaste klanten. Ja. Uh, iets voor Zandvoort is dus helemaal goed. Ja. En er wordt hier ook vaak genoeg over gesproken. Meestal wordt iemand van de stichting uitgenodigd om te komen vertellen wat er gespeeld gaat worden, hoe laat enzovoort. Dus, uh, top. Ja. De, de volgende categorie is sport. De Nou, daar, uh, ze zijn weer volop mee bezig. En, uh, je wil nog wat aan zeggen ja, over het Jazzfestival? Uh, Laten we allemaal even kort doorlopen. Oké, okay, ja, helemaal uh, goed. Ze zijn, ik, ik vind ze allemaal top en ik kan er zo nog op bijzetten. Alleen de jury heeft besloten om de vijf te nomineren. Jazz Festival, uh, Hans Rijmers, Jazz in de Krocht. Druk bezocht programma. Krocht zit vol. Uh, afgelopen, uh, ik geloof dat het december was, een avondvullend programma. smiddags Jazz, s'avonds eten, uh, Eten strijd eten en s'avonds een Big Band. Het was helemaal geweldig. Oh, band, Heel veel Zandvoerders en ook mensen buiten Zandvoerders komen daarop af. Ja. Kunstkracht 12. Kunstkracht 12. Uh, het evenement wordt steeds groter en groter. We geven uit wat dat ook alweer is. want het Kunstkracht 12 zit dan, niet in de naam. Uh, verbinden zich alle uh, kunstenaars en dat gaat onder de leiding van de BKZ. En die, uh, die, die exposeren overal en nergens. Uh, waar je wil kan je exposeren. Er is een hele route. Uh, vroeger kon je dat in een dag af. Tegenwoordig heb je gewoon twee dagen nodig om die route goed te lopen. Wat wij doen, wij kruisen aan wat wij graag willen zien. Oh ja. En iemand anders kruist wat anders aan. En zo zie je dat het overal gezellig en druk is. Uh, de mensen kunnen wat verkopen als ze dat uh, willen. Dus Het is ook voor de kunstenaars is het, uh, heel erg leuk. Dit jaar heel bijzonder. Uh, S'avonds een avondvoorstelling van Connie Lodewijk Studio 118 op het strand. Helaas vond ik dat dat te weinig uh, rugbaarheid aangegeven is. En ik hoop dat ze het nog een keer doen. Maar ja, het zijn uh, kinderen van alle leeftijden, dus die mogen niet te laat. Dus we moeten het in het donker blijven organiseren. Okay. Helemaal geweldig. Nou ja, de laatste Chanti-festival uh, en dorpsomroepers is een gecombineerd ding. Dorpsomroepers zijn uh, zaterdag. Dat wordt meestal al, uh, door Klaas Koop georganiseerd. En wij uh, hebben daar de handjes in. Maaike Koper, Theo Verburgen en ikzelf. S'avonds de Babbelwagen hoort er ook bij voorstelling Dit jaar helaas binnen omdat het buiten heel slecht weer was. En gelukkig was het zondag weer mooi weer voor de shanty Festival. Ja, dat is wel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk, want ja. één druppel regen en het is gewoon leeg. Ja, ja. En je hebt toch met tien koren te maken. Ja. Dus dat, uh, dat, dat is heel, heel wat en het hele dorp is gezellig. Zeker als het mooi weer is, lopen er toch drie, vierduizend mensen rond. Ja. Korendag, heel speciaal. In de kerk van s'morgens 9 tot uh, s'avonds een uur of 10. Zo achter elkaar door. Uh, koren van alle je kan uh, In je boekje kan je kijken wat je wil zien. Want zo'n hele dag zit is natuurlijk wel heel erg veel. Maar ook top. Ja. Um, nou, dan gaan we naar de volgende categorie. Sport, dus quieren. Wandel, fiets en zwemvierdaagse. Uh, daar zit Martine Joostraan altijd. Uh, Hoe kom een... je erop? <laughs> Zelfs ik weet dat helemaal lang. Ja, al. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> Dan natuurlijk de Nieuwsdijk. Net achter de rug. De NAM-rem-race en spinning on the beach. Nou. Nou ja, ja. Een uh, geweldig evenement. Wat steeds de, groter de, wat worden. Wat steeds er. groter ja. worden. Uh, dit jaar uh, weer op 27 maart. En daar komt bij nog een wandel uh, evenement. De 26e, want uh, Le Champion wil dat wel uitbreiden. Nou, Sequieren. zo is natuurlijk een gigantische uitstraling over heel Nederland voor Zandvoort. Ja. De lopers... Kijken niet eens of het nou een halve marathon is of een kwart marathon. Ze vinden het geweldig om over circuit, strand en door het dorp te lopen. Nou, door het dorp worden ze aangehoudt door Half Zandvoort. vinden ze geweldig. Dus een prachtig evenement straalt uit over heel Nederland. Wandel, fiets en zwemvierdaagse. Nou, je hebt Martien al genoemd. Dat las ik toevallig over Ankie Miezebeek. Die zit daar ook in. Die heeft gisteren 90 handjes gewassen. Zo, omdat er eventueel roetdeeltjes aan zouden zitten. Maar goed, dat is een ander verhaal. De wandelfiets- en zwemvierdaag is natuurlijk een geweldig evenement voor uh, vele Zandvoorters ja. die, die daaraan meedoen. Je ziet dat ook groeien. Uh, bijvoorbeeld de wandelfierdaagse die eindigt op het Kerkplein. Dat is een gigantisch feest. Uh, erg leuk. Nieuwjaarsduik. Sinds uh, een aantal jaren geleden toen Scheveningen niet doorging en Zandvoort wel is, is Zandvoort helemaal opgebloeid. Uh, dit jaar schatten we het zoiets van rond de 1500 duikers Maar zeker 10.000 toeschouwers Wij scoren meer in toeschouwers geloof ik oh, ja. Het was geweldig om te zien Want als je op het strand stond en je keek om Dan was de hele boulevard vanaf het casino Tot uh, ongeveer de zuid Stond vol met mensen ja, Dat een was ook de spartaten. beste beslissing die je kan nemen ja. Ja, Door naar te gaan kijken <laughs> Nou ja, er zijn een hele aantal Zandvoorters uh, die er al een beetje verslaafd aan raken Echt waar? Ja, kan dat? Ja. Ja. Blijkelijk wel nou ja, de Nam Rem Race. Nam Rem -race is een, een, een, een zeilevenement van de zeilvereniging. Dat uh, was vroeger natuurlijk rond je rem, rem eiland. Ja. En, uh, ook een spektakel, want je moet natuurlijk uh, tegenwind, voor de wind. Uh, en je moet kiezen, dat is ook een paar keer uh, uit de hand gelopen. Nou, uit de hand gelopen, er was geen wind. Oh, dus ja, dat Dus er is een boot in Noordwijk opgehaald. Ja. <laughs> maar geweldig evenement. Ja. Uh, rem eiland is er niet meer, maar nee. er wordt wel gevaren. Ligt er een boei of zo daar ja, ergens? Ja, en ook dit is een, een, een, heeft een landelijke uitstraling. Mm. Ja, inderdaad dus, ja. natuurlijk. Ja. Spinning on the beach. Spinning on the beach uh, wordt gedaan door Ken Namu en een heel aantal vrijwilligers. Dit jaar bij uh, Club Nautiek. Daar staan 150 spinfietsen. Oh. En onder leiding van drie instructeurs wordt er drie uur gefietst. Alsjeblieft. Je, je kan je inkopen op zo'n fiets. Voor drie uur, voor twee uur of voor één uur. Dus je kan met z'n drieën één fiets huren. Kwartier, je een kwartier kan dat ook. Nee, ben nou zo kort uh, is dat niet. Nou, ik wil het oh. wel voor je voorstellen. <laughs> en het, uh, dat steunt het goede doel. Het leuke van spinning on the beach is dat je aan de voorkant uh, worden mensen opgejut om geld op te halen. En dat wordt dan op die dag ingeleverd. En daar worden dus prijzen ter beschikking gesteld voor degene die het meest opgehaald heeft. Okay. En er gaat toch zo gauw een 12.000 euro naar een goed doel. Zo, dat is net. Een heel groot uh, evenement. Ook Landelijke bekendheid op het moment dat Spinning On The Beach op de website komt, moet je heel snel zijn, anders fiets je er achteraan. Ja ja, ja, ja, ja. En dan de laatste categorie, algemeen. Dan heb ik het over culinair Zandvoort, festiviteiten, Koningendag, kampioenschap, garnalen, pellen, eh, recrearen, 50 plus, eh, 50 plus, dag Zandvoort. Dag Zandvoort. Ja, dag Zandvoort. En dan winder, Winter wonderland. Ja, nou ja, weer vijf uh, topevenementen. Culinaire Zandvoort uh, barst bijna uit zijn voegen, zou ik zeggen. Uh, pas begonnen vorig jaar, uh, heel, helemaal top. Een aantal uh, deelnemers, nou de deelnemers stonden wel te dringen, maar schoorvoetend. Een uh, aantal mensen van, nou moeten we nou wel moeten, we nou niet. Ja. Het bleek dat vrijdag het vlees al op was, dus er moest heel snel besteld worden. <laughs> ja, dat is echt, echt waar. Dus helemaal top. Op de eerste dag, twee jaar geleden was het goed. Nou, vorig jaar uh, stonden mensen te dringen om mee te mogen doen. Plein helemaal vol. Um, er werden natuurlijk wel gefluisterd: kan je er niet een dagje aan vastplakken? Maar ja, ja, ja. dan komen de mensen drie dagen in plaats van twee dagen. Ja. Dus het blijft heel erg goed. Goede organisatie, uh, uitstraling, uh, ondanks dat het eigenlijk een Zand voor feestje is, naar uh, de omliggende gemeente. Want zoals je weet is er ook een halem culinaire. En uh, voor trekt eigenlijk iedereen uit de buurt. Mm. Helemaal top. Festiviteiten Nou, Elk ja. jaar wordt een grote inspanning geleverd door een heleboel vrijwilligers om uh, uh, van alles te doen. Er moet gezongen worden op het Raadhuis. Er moeten s'morgens vroeg allerlei uh, parcouren worden uitgezet met opblaasbare speeltuigen. Die moeten ook bemand worden, dus daar moet ook weer een hele ja. crew achter zitten. Uh, daar hoort van alles bij. De, de, de koninginnedag is gewoon een topdag. Omdat daar mensen achter zitten die uh, zorgen dat het een, gewoon een fijne dag is voor jong en oud. Echt een dag ook. Oh. Ook weer een dag. Ja. Maar het moet ook weer opgeruimd worden. Dus ja. ook die mensen. Ja, dat is allemaal... En dan zie je ze weer achter die vrachtwagen rennen met allerlei dingen op te pakken. En het leuke daarvan is, als je daar eens naar gaat kijken. En ik kijk dan ook naar het opruimen. Dan zie ik dat ze nog steeds plezier hebben. Hmm. Dus weer een top, uh, ja. uh, top organisatie. En een top evenement. Nou, kanalenpellen is nieuw. Ja, dat dacht ik ook, ja. Dit jaar voor het ja. eerst kampioenschap Garnalenpellen in Café de Oomstee. Ik ben wezen kijken. Het was ook weer top. Uh, klein, gezellig, Zandvoorts evenement. Nou, het was niet meer klein. Oh nee? nee oh. Je, je zou denken de Oomstee is klein, maar achteraf, aan de achterkant heeft hij nog een terras. Oh. Het was helemaal overdekt, uh, als, als, als tent ingevuld. Daar stonden lange tafels met, uh, met een, uh, een opzichter. Die hield in de gaten dat er eerlijk gepeld werd. Een aantal mensen aan die tafels, nou dat valt af, dat valt af, dat valt af. En op een gegeven moment was de finale dan nou, echt top. Wie heeft het ook alweer gewonnen in 2010? Ik, ik, ik weet het niet meer. Oh, je weet het niet meer. Ik, ik ken haar wel, ze woont uh, uh, bij het station. Oh. En uh, nou, ook top. Hm. Ik, ben, uh, ik heb heel even staan kijken bij uh, de pijltafel zelf, want eigenlijk mag je daar natuurlijk niet komen, want je moet in het café blijven. Alleen de pellers mogen aan de pijltafel. En je zag toch wel dat er spanning was. Ja, ja, ja. ja. Want het was natuurlijk één groot feest. Hm. Maar er moest toch gewonnen worden. Ja, tuurlijk. Dus met een competitie. een beetje uh, proefpellen. En dat werd dan weer van tafel afgehaald. En toen was het uit om te pellen. Geweldig evenement. Ja. Huig uh, Molenaar heeft zich daarop uh, uitgesproken. dat hij het eigenlijk nog groter wil hebben. Met een aantal voorrondes. En dan weer de finale in de Oomst. Nou, ik ben zeer benieuwd. Top evenement voor Zandvoort voor de Zandvoorters. Ja, ja. Okay. Hoewel ik moet de eerste halen, maar nog zien pellen. Ja, ja, ja. Het ja. lijkt me ook wel een echte Zandvoortsaangelegenheid. Ja. Hè. Recreat. Elk jaar weer uh, een 14 dagen voor de kinderen die, uh, die vakantie hebben. In Noord en in het centrum. Uh, de dames doen daar, uh, Maaike Kappel is daar bijvoorbeeld een, een, een leiding, uh, een trekker aan. Ook weer een hele grote groep met uh, vrijwilligers die echt willen uh, meedoen. En daar kom ik straks bij uh, Winterwonderland nog wel even op terug. Voor iedereen. Dus ook voor de toeristenkinderen die kunnen rustig daar naartoe gaan. Het kost een eurotje geloof ik. En die kinderen zijn de hele dag uh, bezig. Er worden forse jachten door het dorp uh, georganiseerd. Kinderen, echt, ze vinden het geweldig. Ja. En aan het einde zandkraampje natuurlijk. Op het plein, Gatsensplein, kunnen de kinderen een route lopen. Met, met van alles limonade drinken, schilderen, poffertjes bakken. Hmm. Echt ook weer geweldig. Dan uh, de 50-plus Dag Zandvoort. Dat was ja. 2010 voor het eerst. En uh, de tasjes waren niet aan te slepen. Nee, want als je Met door het liep zonder tasje, hè, mm. dan hoorde je er niet bij. Ja, ja precies. <laughs> dus wij zijn ook een tasje gaan halen om 10 uur. Oh ja. <laughs> kwart voor tien, want ik had uh, de radio, dus we hebben het doorgenomen hier zo. En het, uh, ik was dus om half tien, kwart voor tien al bij, uh, bij de VVV. En de VVV riep al, ze stonden in de rij voordat we open gingen. Het was echt geweldig. De VVV en een aantal uh, vrijwilligers eromheen. En natuurlijk, uh, Harry Lemmers stond daar ook uit te delen. Maar die had net zijn uh, arm geblesseerd. Hij zei, het is geweldig om te zien. Toen hebben we nog even een bord neergezet uh, waar de ingang was. Want er liepen in Zandvoort wat mensen rond van waar moet ik nou naartoe. En als de mensen daar uitkwamen, het eerste wat ze deden was de kaart pakken. En we hebben hier voor ingeschreven, we hebben daar ingeschreven. Dus we gaan die en die route lopen. <coughs> Hoeveel mensen er ook weer waren, dat weet ik niet. Maar ik geloof dat alle tasjes op waren en er stonden iets van vijf, 600 tasjes. Dus die waren allemaal weg. En liep ook lekker door het dorp heen. Uniek in Nederland. 50 plus. Dus uh, uh, allerlei activiteiten zoals Ferrari rijden, uh, haring schoonmaken, uh, wijnproeverijen, chocolade maken bij Willems bijvoorbeeld. Dus er was voor iedereen wat te doen. En het treintje rijdt ook prachtig door het dorp heen. Ja, ja. Vol. Een ja. Uh, aantal mensen ging slippen bij, uh, bij maken dit is een landelijk evenement. Ja. Oké. Okay. Goed, dan tenslotte Winterwonderland. De afgelopen uh, maanden is dat uh, gedaan. Dat is onder de noemen Winterwonderland, maar eigenlijk begint het al bij Sinterklaas. De OVZ en een aantal uh, vrijwilligers, waaronder de sprookjeswandeling uh, Martina Jouwsen en co, ja. hebben zich daarbij aangesloten. Dus de, een aantal evenementen vallen onder Winter Wonderland. En dat begint dan met Sinterklaas. Je hebt uh, bijvoorbeeld kunnen zien dat er een Zwarte Pieter bent rondrijden. Uh, uh, een Zwarte Pieter die uh, van alles maakte. ballonnenpieten pieten, noem maar op. Dat ging over naar uh, de kerstactiviteiten. De ijsbaan is er een heel groot onderdeel van. En ook hmm. een, uh, een succesnummer. Er werd weer muziek gemaakt. Er waren uh, kerstmanorkesten. Uh, van alles is er weer gebeurd. Nou, uh, drie jan... Twee of drie jan... de 2 januari is de ijsbaan officieel gesloten... Geweldig uh, evenement. Het, het, het dieptepunt was natuurlijk, uh, of het zwaartepunt het het, het was uh, de, de ijsbaan. Ja. Maar vergeet niet alles wat er omheen is gebeurd. Uh, de sprookjeswandeling bijvoorbeeld is ook een stukje uh, van. Uh, daar genieten die kinderen er ja, vol de, van, hè? Nou, en ook de weer, die sprong daar weer in. Uh, ja. Vinden jullie het leuk als wij ook recreatie in de winter doen? Nou, fantastisch. Ja. Dus als totaal is het een groot evenement wat ook Zandvoort op de kaart zet, maar ook zeker interessant voor de Zandvoorters. Ja. Ben, nou, we hebben het helemaal doorgenomen. Um, tot wanneer kunnen de mensen en op wat voor manier kunnen ze gaan stemmen? Vandaag is de laatste dag dat je kan stemmen. Oh, kijk eens aan. Dus je moet vandaag een keuze maken. Je moet vandaag je keuze maken. Nou, als je dat, uh, en hoe doe je dat? Als je het nog even wil nalezen, dan kan het gewoon op www.zandvoorskrant.nl En ik weet niet of je kan doorlinken, maar je kan, staat er in ieder geval wel op. Je kan je stem uitbrengen in de diverse categorieën door te mailen naar jury.zandvoortskrant.nl Dus uh, daar kan je ook even kijken. Je kan ook komen volgende week uh, de 21ste vrijdagavond om, uh, ik dacht iets van half vijf begint dat in uh, Strand en de Haven, de Haven van Zandvoort. En dan kan je gewoon komen kijken. Wordt het wordt een gezellige avond. Je mag ook blijven eten, maar dat moet je het wel even opgeven. Ja, heel duidelijk. Goed, nou, dus vandaag de laatste dag ja. om te gaan stemmen voor het evenement van het jaar 2010. En dat kan je doen via de bon in de Zandvoedse Krant. En uh, de Zandvoedse Krant is ook inderdaad na te lezen op, uh, op hun website: zandvoortsecourant.nl. Goed Ben, dankjewel. Uh, neem nog een slokje. Want het was een heel verhaal. En uh, we gaan een even leuk verhaal, ik... Ja, een leuk verhaal. verhaal maar... ja, ja. Uh, ik ben reuze benieuwd wie het gaat worden. Ik ook. Ja, oké. Okay. Robbie Neville. En we gaan door met Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. 15 januari is het inmiddels. En Zandvoortse sferen zijn vertaald in een plint van basalt. Een grillig gevormde appartementen. En een toren, een golfbreker, duinen en een strandwachter. Het bouwplan. Uh... ...werd ontwikkeld als afsluitend onderdeel van 500 woningen onder regie van Kraaiwanger Urbis. Efficiënte koopappartementen liggen in het duin en vrij indeelbare luxe appartementen bevinden zich in de toren. Op elke bouwlaag van de toren bevindt zich zo'n appartement. En bronarchitectenweb.nl en er werd geschreven over Park Duinwijk. Dit alles een aantal jaren terug. Ik zie zelfs dat Geert Versteeg even met zijn wenkbouw fronst als jij dit voorleest. Geer Versteeg, welkom aangeschoven. Dank je. Uh, jij zit hier omdat je uh, je gestoord hebt aan de uitspraak van Pieter Jouwstra vorige week. Ja. En ik zal hem woordelijk herhalen, want ik heb hem nageluisterd. Het ging in het gesprek over, uh, Jerry Kram, met Jerry Kramer en uh, Asit van der Veld over parkeren in Zandvoort. En op een gegeven moment uh, zei meneer Joustra een parkeergarage op het Stationsplein vond wethouder verstegen niet nodig. Nee, wat is er gebeurd in die tijd? Nou, er uh, is dus dit gebeurd. Uh, uh, u hebt net gesproken over het feit dat er dus uh, 500, uh, 540 woningen gebouwd zijn. Wordt 30% sociale woningbouw. Dat bouwen ging ook onder uh, jouw beheer, toch? Ja, ja. ja als ik wethouder. was zoals ja. wethouder verantwoordelijk voor. Uh, ja, ik kan uh, dit erover zeggen. Ik begon eraan met een heel negatief verhaal van mijn voorgangers. Van Gerard blijft er vanaf, want het is niet haalbaar. Want fase 1 hebben we al 3 miljoen in moeten leveren. En hier stond op de begroting ook al een verlies van 8 miljoen. Dus uh, ja, het heeft geen zin. De spoorwegen, de NS wil veel zoveel geld zien. Nou oh ja, ik ben er een eigenwijze vogel in. Ik denk dat wil ik wel eens weten. Dus ik ben met de NS gaan praten en toen heb ik gezegd, laten we nog gezamenlijk kijken wat er haalbaar is. Ik weet dat jullie al 15 jaar bezig zijn onder een stuk grond, hè, want 50% is van de NS en 50% van de gemeente, de onder een stuk grond dat, te bouwen. Dat was het stuk grond uh, naast het station richting uh, vuilgebranding. Uh, richting vuilstort. Het op eh, liep nog heel spoor, liep er ook nog bij. Moest ook nog weggekocht worden. Want het was van NS-rail. En ik deed zaken met NS vastgoed. En dat, dat rail, eh, dus dat vervangen van het rail, eh, dat kostte ook al 3 miljoen. En ze wilden dat herplaatsen. Ten hoogte van Standvoort dus Nieuw-Noord, ten hoogte dus van de zuivering. En uh, van de Veld, uh, het transportbedrijf. Daar zou dus een wasstraat komen voor treinen te, te, te zuiveren en te schoon te maken. Okay. En in welke periode praten we? Ik praat over 94-98. Okay. En uh, dat heb ik dus uh, op een gegeven moment uit moeten kopen. Maar wel ervoor gezorgd uh, dat het niet in Zandvoort kwam, die, die wasstraat. Want het zou aan een woonwijk die er ook tegenaan ligt bij de Sofiaweg, die zou er ook weer overlast op krijgen. Maar wat er overgebleven is, is het spoor naar het station en terug. Ja. ja. En dat opstelspoor dat is weggehaald. Dat was een opstelspoor ja, okay. voor het drukke daar. Dus daar is netjes gebouwd. En als je bouwt moet je uh, rekening houden met parkeren. Hè. Dat gaat ja. per zoveel uh, eenheden. Dat hebben jullie uiteraard gedaan. Toen is er gesproken over die parkeergarage. Nee, nee, er is eerst gesproken over de parkeernorm, ja. die dus door, door ambtenaren en zo vastgesteld werden. Ja. En er was 0,8 auto per gezin. Of was dat niet vreselijk laag? Ja, dat was ook vond, in die daar tijd. Had ik, daar had ik ook heel veel bezwaren tegen. Dat heb ik ofwel weten te schroeven tot anderhalf, plus minus anderhalf. En daarnaast was dus iemand die daar een koopwoning had, niet, niet elke koopwoning, die kon er wel twee of drie auto's kwijt. Dat was dus niet meegerekend, één auto per gezin. Per, per woning. Wat je daar dan zou moeten krijgen. Ja. Moeten nou, ja, dat is allemaal geschiet. Op een gegeven moment eh, komt dus, toen het plan was, was qua, qua bouwvergunning was allemaal klaar, toen komt dus meneer Korver, de beheerder van de sporthal, met Dirk van den Broek om daar een parkeergarage neer te zetten, bij stationsplein en een sporthal neer te zetten. Voor een groot gedeelte ook op het seizoensplein. Nou, NS, in heel Nederland, die verkoopt niet zijn voordeur. Dat is niet te koop, voor geen, geen miljoenen. Maar, ja, de politiek ging erachter staan. Maar die realiseerde niet, en ik heb het hier zo laten zien: er zouden twee torenflets komen ter hoogte, de ene van 70 meter en de andere van 80 meter. Weet je wat dat betekent? En waar zouden die komen? Op het seizoensplein. Pal <laughs> ja. voor het stationsgebouw. Nou, niet, nou iets, iets tenzijde daar. En in die, in die twee torenflats, er zou dus in de onderlaag parkeergarage komen. Ja. En in de bovenlaag woningen. Tacht, tachtig woningen daar. Nou ja, dan moet je Dat dus is met de toch... anderhalve norm moet je toch heel veel parkeerplaatsen hebben. Ja, ja. maar tachtig woningen en twee torenflats en een sporthal en een supermarkt. Over infrastructuur gesproken, die kan de infrastructuur ook niet aan. En ik zie het al, als daar gebouwd wordt, dan waait iedereen weg. Ja. Dus dat heb ik dus niet meegenomen. Dat is punt 1. Punt 2. Dan moest het hele bouwplan herzien worden. Dat was namelijk een, een energienorm toen we daarmee starten van 1.2. En dat is ook door die centrale warmtekracht is dat dus 1.2 geworden. Had je weer opnieuw moeten gaan bouwen. dan had de energienorm 1 moeten zijn. Dan werden alle muren 5 of 10 centimeter dikker. Okay. dan kon je het hele bouwplan weggooien. Dus nou. Maar als ik het begrijp. dan zit die parkeergarage waar we het eigenlijk over hebben. Ja. verbonden aan die twee torenflets. Ja, die zitten in die torenflets. Dus de uitspraak van. dat vond hij niet nodig? Dat vond ik niet nodig. Ging dus niet alleen over die parkeergarage. maar dat ging over het hele bouwplan? Ja, oké. Okay. Ja. ja, ik ben zelf dus nadat ik geen wethouder meer was... en enkele jaren later, toen ik uit de raad stapte... ben ik weer begonnen met het ontwikkelen van een parkeergarage onder het stationsplein. Daar ben ik vier jaar mee bezig geweest. Ik heb half Nederland afgereisd. Ik heb bij NS aan tafel gezeten in Amsterdam en in Utrecht enzovoort. Enzo. Ik had er beleggers voor. Ik had een bouwsysteem ervoor dat het maar een half jaartje zou duren... En dan werd de stationsplein weer volledig beschikbaar. En dan werd eerst de bovenkant werd er gebouwd. En gingen ze later als een mol naar beneden toe. Om daar dus drie lagen parkeren te realiseren. Maar waarom wilde u dat? Waarom ik dat wilde? Ja. ja omdat ik zelfs vond dat het best een parkeergarage op een centraal punt kon hebben. Ja. En er miste natuurlijk ook wel parkeergelegenheid. Alleen in de zomer natuurlijk. Maar als je daar... Tegen dus, dus een winkelcentrum aan, tegen de Haddenstad aan. Als je daar een parkeergarage maakt, de mensen op de zeestraat die problemen hebben met hun auto kwijt te raken. En ik had, had gegadigden. En ja. hoe, hoeveel parkeerplaatsen had hij moeten hebben? Dat hadden er 300 geworden. Ja, ja. ja. Nou, dat kan je aardig nou, wel uit. Maar ik kon dus, kijk, NS heeft dus een, een landelijke makelaar erbij gehaald en daar de grond laten taxeren. Nou, en het werd me te gek. Ik had ook Park and Ride, hè, wat ook heel belangrijk was natuurlijk voor de eerst Park Park Ride had ik er ja. dus ook in verwerkt in een aantal plaatsen. Nou ja, ineens is, heeft toch afgehaakt. Ik kon het toen niet meer financieel rondkrijgen. Toen ben ik gestopt. Maar je, maar je... Ik heb bij de gemeente een aantal stukken ingeleverd. Ja. Als ze er dus, dus uh, iets mochten doen, ligt hier een stuk voorbeeld. Ja. Alleen het wordt natuurlijk wel moeilijk nu, want nu is het, uh, het Park Duinwijk is te. Ja. Uh, nou zou je toch ergens een ingang moeten creëren En als ik even naar die situatie kijk Dan wordt het toch een, uh, een nieuwe puzzel Nee hoor, dat kan onder stationsplein Want toen ik ermee bezig was dus Waar zouden je de ingang was, willen hebben dan? De ingang werd dus aan de kant van de Zeestraat Dus bij de Chinees, okay. daar ga je erin nou ja. En aan de Verspijkstraat ga je er weer uit okay, ja, Dus niet in en uit, nee Daar is het ook te smal voor Dus de ene kant erin, de andere kant uit okay. Plus, wat ik erin gecorporeerd had Een lift Die nu naast het station ligt die lift zou dus ook in die parkeergarage komen, maar aan de andere zijde, aan de noordzijde, die nog gelijk gebruikt werd voor mensen in Park Duinwijk, die niet goed te been zijn, de lift zou kunnen gebruiken. Ik denk uh, dat het misverstand uit de wereld is. Ja. Uh, maar het ik, ging, uh, ik wil even, het Ja, ik, ik, wil, ik, wil, ik, ik kom nog even. Ja, de kijkers kunnen dat niet zien, ik kijk er straks klaar even naar. Maar ik heb nog één vraag. Uh, je hebt je er toen mee bezig gehouden. Ja. Wat vind je van het parkeerbeleid nu? Kort. Um. Ik vind het uh, op een gegeven moment dat er nu eens een keer eindelijk een oplossing gaat komen. over het hele bekeerbeleid in Zandvoort. En in details, de ja, ik, ik heb me net gek is. Uh, als je wethouder geweest bent en in de politiek gezeten uh -huh. moet je hier van afblijven. Ja. Er zijn nieuwe bestuurders voor, die hebben nieuwe inzichten. Ja. En, en dan komt ik ze eigenwijze eigen Geert verstegen. als ja. ex-wethouder. En we vertellen hoe het wel moet. Ja, hoe het wel moet. Nee, nee, nee, nee zo gaat dat niet. Nee. Nee, maar je mag je mening te horen. Uh, ja, ja uh, natuurlijk. Nee. Ik vind dat er wat gebeurt. Oké. Okay? Nou. Maar ik, ik wil je nog even toch laten zien. Ik bedoel... Nou, dan moet je het toch gaan vertalen, Benno. Als het, uh, er, er wordt natuurlijk nog meer gesproken over parkeergarages. Uh, onder uh, het LDC komt een parkeergarage. Ja, 100, uh, wat, ik, wat ik, meneer Besteef, wat ik me nog af zat te vragen. We hebben een hele grote. Uh, <laughs> ja, ja hier wel. zien we inderdaad een plaatje van twee enorme uh, woontorens. Met, um, nou, met een gebouw ernaast. En daaronder <lacht> zal dan wel die 300 uh, parkeerplaatsen, uh, parkeergarage uh, ja, wat, er, uh, wat, wat je hier ziet is uh, het fletje wat een. Nu staat beneden aan het uh, aan de noordkant, aan, aan de aan de, aan de noordkant. Nee, dit naast is het aan het de zuidkant. Ja, dat begrijp ik. Ja. Alleen drie keer zo hoog. Ja, nee, dit wordt net als pallas. Ja, ja, ik ja. vind het een, een mooie tekening. Het is er niet van gekomen. Ik weet niet of het, of het ook nodig had geweest, zoiets. Maar in ieder geval, uh, het ging om het misverstand. Ja, ja. Is opgehelderd. Ja. U vond het wel nodig, alleen in een heel ander plan. Ja, nou, en ik, vind, en nou goed, ik vind het jammer dat jouw stelling niet is. Ik heb hem zelf al gebeld. Ik heb gezegd, hoe kan je dit nou zeggen? Ja, ik bedoel, ik vind... Uh, we hebben ook samen in de raad gezeten. En ik zeg, als je nou doelt... Uh, op dus dat het plan van Dirk van den Broek... Gecanceld is. Mm -hmm. Dat heeft hij niet gezegd, namelijk. Mm -hmm. eh, en hij zei in eerste instantie van wel. En later zegt hij: Nou, iedereen weet toch dat ik daarop bedoelde. Eh, maar zo ligt het dus niet. Nee, maar als is... hij terug is, wil ik graag nog eens een keer een discussie is, uh, met hem voeren. Dat is voor uh, inderdaad intimie. U zat in uh, politiek, hij zit in de politiek. En dan weet je waar je over praat. Maar, maar degene die het uh, niet weet, die weet het niet. Nee, daarom kom ik bedankt, het ook uit. Bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. Oh. Goed zo, muziek.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 Shaker in onze stoel met Sly Fox. Let's go all the way. En dat gaan we doen, want we gaan naar de Amerikaanse drive-in uh, op het circuitpark Zandvoort. Aangeschoven, Dennis en Jeroen. Um, nou Dennis, uh, vertel het maar, wanneer gaat het eigenlijk plaatsvinden? Nou, vanavond eigenlijk al. Vanavond. Dat is ja, dat is, ja, Vandaag vindt het plaats op het uh, circuitpark Zandvoort. Vandaar dat je hier al met een hele crew bent van uh, Klopt, medewerkers, ja. waarschijnlijk. We hebben vandaag nog aardig wat te doen. Dus, ja, ja, ja. Je, je moet het scherm nog opzetten. Klopt, ja. ja. ja daar hebben we een ja, speciaal bedrijf voor ingehuurd, die erin uh, zijn gespecialiseerd. Zo'n zo scherm op zo'n vrachtwagen, moet ik me dat voorstellen? Nee, nee, nee het wordt echt helemaal. Uh, het is niet op een vrachtwagen zelf, het wordt echt helemaal opgebouwd, zeg maar. Zo van die trussen en dergelijke, en uh, ja, het is een scherm van 9 meter hoog, dus uh, <laughs> 60 vierkante meter in totaal. En hoe ga je dat doen met, de, met die enorme wind? We staan gelukkig wel tussen uh, ja, twee duinen in, dus dat scheelt gewoon heel veel. En het, uh, ja, kan windkracht 6 kan het in ieder geval hebben, dus uh, oh. en dat goed. moet goed komen Hoeveel, ja, is, het, hoeveel is het nu? Het is nu 5 als het goed is, maar okay. goed, en, uh, dan heb ik het over een grote vlakte, hè. dan heb ik het niet over dus, dus die twee duinen in. Dus nee, dat, is okay, de, ja, ja. dat is de mazzel die we hebben. Ja. Dat is, en uh, schets even een beeld van uh, hoe, hoe het allemaal gesitueerd is. Um, waar, uh, het even kwijt. waar staat ook weer het scherm, zei je? Het scherm staat op, uh, op uh, uh, het Park Zandvoort, het grote parkeerterrein. Oh ja, er ja, ja, ja, zijn drie grote parkeerterreinen. Ja, het Heineken Heineke ook. Ik rij naar het circuit. <laughs> het tunneltje onderdoor. Ja, ja precies. Onderdoor. Ja, het dat, is dat bij, bij is het is direct aan zijn. de rechterhand. Oké. Okay. Ja. Oké, okay. en hoeveel mensen kunnen er eigenlijk uh, uh, met hun auto komen? Uh, per film kunnen er 120 auto's uh, kunnen er een terrein op. 120? Ja. Dit is alles eerder gedaan, hè? Dacht ik. Of uh, dat weet je niet. Nee, dat ja, is kan nee, je We zin. hebben echt de primeur, dus het ja. is nog niet eerder gedaan. Ah, ik dacht Mensen dat het eens... niet, niet hier. Ik kijk even naar binnen, want jij bent uh, nog heel goed geïnformeerd. Ik, ik, ik, zit, ik zit heel erg snel terug te rekenen, maar ik kan me er niet zo snel <laughs> ja. herinneren. Oh. Op het strand wel. Ja, op het strand. Als ja, dus er de dus is, dan ben ik in de war. volgens mij niet. Dus, maar, maar dan kwam je niet met een auto op het strand, neem ik aan. Want nee. dat, ging, dat gaat niet helemaal goed. Nee. nee, maar er stond een heel groot scherm. Maar je kon dus uh, op het strand in al lichtbedden, enzovoort, enzovoort. Dus dat was ook een heel mooie happening. Ja, ik ja. weet het al. Het waar, er is wel eens een film uh, vertoond op het screen. Maar uh, dan anders. Uh, waarschijnlijk een scherm voor de tribune en dat soort dingen. Oh, dat zou kunnen. een en, Hopelijk, uh, bioscoop. Ja, ja. ja precies. Ja. En, uh, nou, dit, dit wordt dus een, een drive-in bioscoop. Het is natuurlijk een prachtig plan. Maar hoe kom je erop? Hoe zijn we, we erop om... gekomen? Wij hebben... Dave hier achter staan, die is in Amerika geweest en die heeft het daar meegemaakt. Het is inderdaad een Amerikaans concept. Ja. En um, ja, gedurende het ontwikkelen van een plan voor ons project van de Hogeschool van Amsterdam uh, zijn wij um, op een drive-in bioscoop uitgekomen. Ja, daar wil ik dus even naartoe. En prima. Uh, het, gaat, het is een project van jullie ja. voor de hogeschool. Correct, ja. daar scoor je punten mee, waarschijnlijk. Ja. En hoe kom je op zo'n project? Alleen omdat hij dat zegt? <laughs> dan wordt er gebrainstormd hè? Dan, ga, dan uh, ga je naar de haalbaarheid kijken ja? Ga je naar de locatie kijken ja. Ga je kijken naar de animo Je doet een klein enquête en Je kijkt bij je vrienden Van god, wat zou je ervan vinden Als jij met je auto uh, voor een groot scherm gaat staan ja, ja. Uh, Dan probeer je een beetje te refereren aan Bijvoorbeeld uh, dat, dat het scherm vergelijkbaar is Als met het scherm dat op het museumplein stond Tijdens mm -hmm. de finale van het WK nou, ja, Dat is een gigantisch scherm uh, Geluid over je radio, dat spreekt natuurlijk aan en op die manier probeer je een, ja, een, een beeld te gaan vormen. En dat gaat zich vandaag tot uiting brengen met succes natuurlijk. Heb je uh, voor het geluid hè, heb je daar een, een evenementzender voor moeten inschakelen? Nee, um, de, de, opbouwer, uh, de opbouwer van het scherm die is ook verantwoordelijk voor de radiofrequentie. Okay, nou. um, die wordt doorgegeven op het moment zelf. Die kan hij ook daar uitzoeken. En uh, dat wordt gecommuniceerd via het scherm bij binnenkomst. Dus iedereen die kan netjes uh, zijn radio op die frequentie zetten. En dan uh, gaat het helemaal goed komen. Wat is die frequentie? Dan wordt dat ook bekend gemaakt. Ja, ja, dan nou, gaan we, nou we daar kijken wat ja, er vrij is en dergelijke. Dus dat, uh, Jij wil de gewoon thuis zitten en meeneluisteren. Nou, <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, dat is wel mogelijk. Ja, dat, dat, dat, dat wou ik gewoon even testen. Ja. Ja. Okay. Je, ja, ik ja, heb je, gehoord, je? ik had, ik had, ik had dus zo'n ding uitgebreid over. Waarschijnlijk kan je het niet van een paar kilometer afstand ontvangen. Het is wel echt een bepaald gebied. Uh, ja, tot waar je het kan ontvangen. Het is natuurlijk ook zo dat het circuitpark zal voor het uh, laag ligt. En ja. ik weet van de uitzendingen die wij op het circuit altijd wel destijds harder uh, behoorlijk moeilijk is om het signaal uh, over ontvangen. de duin heen te krijgen. Ja. Dus, maar, uh, dat klopt. Het is natuurlijk uh, echt voor die kaal zou maar zeggen. Want er ja. de duin ja. omheen. Dus het project, uh, hebben jullie opgezet. met hoeveel studenten werken uh? Vier ja. Vier. Twee en de, de twee heren daarachter. Er wordt gezwaard. De twee heren die, die zitten en die anderen zijn aan de koffie. Goed, je ontwikkelt zo'n plan. Ja, en uiteindelijk ga je naar het circuit toe en zeg ik heb een plan. Ja. Ja. En zo oh. gaat het. En nee. wat zei het circuit? Ja, zij waren net zo enthousiast als dus, uh, dat wij waren natuurlijk. Kijk, het is ook iets heel erg leuks. Hè? Kijk, als wij gewoon een uh, dance ergens gingen organiseren in het patronaat bijvoorbeeld. Ja, dan hadden wij hier waarschijnlijk ook niet gezeten. Nee. Dus het is ook iets, echt iets bijzonders. Ja, dat is waar. Ja. Dan, dan de films. Ja. Waar beginnen we mee vanavond? Nou, we beginnen met uh, Oorlogswinter, die start om, uh, om half zeven En om zes uur is het veld open Dus dan kunnen de mensen een plekje uitzoeken en de radio uh, in orde maken Hele goede film Ja, zeker ja. Maar hoe kom je aan de keuze van een film? Want ja, er zijn natuurlijk zo ontzettend veel films die was inderdaad aardig lastig. Ja, daar hebben we ook nog wel een tijdje over zitten twijfelen. Wat Heel wat kunnen... kratten bier gingen er doorheen. <laughs> Zeer cruciaal. Ja. Ja. Heb jij ook gestudeerd? Ja. Nou ja, dan nou, niet, ja. Maar... Wel bier gedronken. We heb ja, je ja, naar foto ja. gekeken? Ik, ik weet hoe, uh, hoe je plannen maakt. Ja, ja. Ontstaan op een bierveldje. Ja, ja, ja, ook ja, ja. Dat, is waar, dat is waar. Goed, maar uiteindelijk Winter. Kan je die films dan ook zomaar huren? Want jullie zijn ook een gelegenheidsorganisatie, zal ik maar zeggen ja, hier, uh, We hadden gewoon keuze Uit een aantal films Uit duizend films konden we kiezen Dus uh, dat was nog best wel lastig uh, Wel een gegeven dat we niet alle nieuwste films konden kiezen ja. Ja, Simpelweg omdat we daar de rechten gewoon niet voor hebben En als we die wel willen hebben ja, Dan kost het gewoon natuurlijk veel te veel En ja. dat, dat is niet op te brengen um, ja, Dus toen zijn we eigenlijk Op deze twee films zijn we uit, uh, uitgekozen en, Ja, die andere film nog even The Rock The Rock. Ja, The Rock. The Rock is, uh, die draait om kwart voor tien is Wat gaat uur... het over? Het is een, uh, ja, een actiefilm. En Jeroen die weet daar... Uh, Jeroen, ja, een klassieke actietriller met uh, Sean Connery uh, en oh, Nicolas okay. Cage. Uh, bekende acteurs natuurlijk. Het, het gaat over uh, een, een, een gijzeling op Alcatraz... Uh, San Francisco, een aantal toeristen zijn daar gegijzeld door een aantal oud-legercommandanten... die nog een uh, rekening te vereffenen hebben met de overheid. Oh, toen. Uh, Wie niet? Gaat zich... Wie niet, precies. <laughs> en dat gaat zich helemaal uh, <laughs> uitspelen. En op een, op een gegeven moment is inderdaad uh, Sean Connery de, de, de held in de film die... Uh, alles tot een, misschien een goed einde gaat uh, brengen, maar dat moet je natuurlijk zien. Dus, uh... Ja. Uh, is het zo dat, dat voor zoiets is een drive-in bioscoop, uh, bios zoals jullie het noemen, eigenlijk uh, spektakelfilms het beter doen dan zeg maar een, uh, een lekkere zwijmelfilm? Ja, wat het is, kijk, uh, The Rock, ja, dat is echt meer een actiefilm. Maar goed, dan heb je natuurlijk ook wel een bepaalde doelgroep. En Oorlogswinter is echt een film ja, die voor iedereen wel, uh, wel weggelegd is. Ja. Heb jij uh, niet naar Cris 1 en 2 gekeken? Ja, Daar in... komt namelijk ook zo'n stukje voor. En dan heb je in van die Zwijmhoffilms. Ja, de... ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Dus dat hoort er wel een beetje ja. bij. Ja. Die uh, hadden we inderdaad... Grease uh... is er in de revue is ook gepasseerd. Ja, ja, dat ja. de eerste film. Ik vind de keuze vind ik, uh, best wel goed. Mm -hmm. uh, hoe is dat ontvangen? Uh, in eerste instantie op jullie uh, school. Want je praat er met medestudenten over. dus nou, ja. Moet je niet aan beginnen of uh, top. Vooral dat laatste. Ja, nee. uh, uniek, omdat het inderdaad ja. nog niet uh, georganiseerd is. En uh, een ja, grote uitdaging natuurlijk om uh, zoiets in januari uh, maar eventjes op het circuitpark Zandvoort te gaan organiseren. En, ja. en, in, de, en in de bredere kring? Nou, Zandvoortus, Haarlemers, uh, noem het maar op. Ik ken eigenlijk geen mensen die zeggen van, nee, ik vind dat nou helemaal iets stoms. Ik vind dat helemaal niks. Maar eigenlijk, iedereen is wel echt enthousiast ja. hierover, over het idee zelf en, en dergelijke. En heb je dan ook mensen die zeggen, ik vind top, ik kom. Ja, natuurlijk. Ja, die, die moet je natuurlijk ook hebben. Ja, want ja. iedereen kan het tof vinden. Maar als jij daar met drie auto's staat, wordt het natuurlijk niks. Ja. Is, is was er een voorverkoop? Ja, die is, die is geweest. Um, ja, daar is gewoon inderdaad gewoon al goed verkocht. Ja. en uh, de, ja, de Mensen met voorverkoop hebben natuurlijk het geluk dat ze al een kaartje hebben. Dat ze een plekje hebben. Ja. Dat ze weten dat ze naar binnen kunnen komen. Maar gelukkig is er nog altijd plek uh, voor deurverkoop. Dus de mensen zijn nog altijd van harte. Het is op. groot zat, hè? Ja, het is groot zat. Dus ja. dat is uh, heel prettig. Het, het binnenrijden van die auto's, hè? Ja. Want in Amerika rij je gewoon binnen. En dan staat er een meneer die zegt van hier ga jij staan. Ja. Gaan jullie dat ook zo doen? Er staan zelfs twee meneeren die dat gaan doen. Ja. Dat ja, Als het, als het wordt de bende natuurlijk op het... Dat, dat ja. gaat zo helemaal gebeuren. Er, er zullen het, twee mensen van ons zullen bij het, het vierde knotje staan. Ja, ja, ja. Uh, uh, daar, daar is de entree. Uh, wordt het kaartje gecontroleerd. Ja, en dan staan halen. er ook weer een aantal op het veld. Die uh, zullen de, de begeleiding doen natuurlijk. Want alles is net, netjes in rijen verdeeld. Uh, ja, we hebben natuurlijk een, uh, een, uh, een opstelling gemaakt. Ja, een plattegrond. Dat gaan we direct allemaal uh, neerzetten. Dus dat uh, gaat nu, helemaal uh, goed komen. Ja, nu als je in Amerika in zo'n bioscoop uh, rijdt, mm. dan wordt dus er zo'n spiekertje aan je auto gehangen. Ja, en nu ja. moet ik dus die frequentie opzoeken. Maar dan komt er ook een mevrouw op rolschaat. die komt vragen wat ik wil drinken. Die die is er ook. Als er, van de, als er een van de luisteraars is die zich uh, hiervoor uh, toegeroepen voelt, maar, dan, uh, kortom, dan die ja, maar, kan ik wat drinken? Ja zeker, ja, er is ja, gewoon, nou, uh, de catering uh, die is gewoon open, dus een hapje uh, en een drankje is gewoon verkrijgbaar. Nu is het januari, dat zei Ben al, uh, dat weten we ook allemaal, um, mm -hmm. maar het wordt koud. als je ja. je auto uitzet, verwarming is uit, want ik denk niet dat het de bedoeling is dat iedereen met draaiende motoren daar blijft staan. Uh, dus nou, wat je wel. neem een dekentje mee. Ja, ja. ja, ja een echte dat is kan dat doen inderdaad, maar ja oorlogswinter in de zomer, ja dat uh, is nee. ook niet echt. Dat ja, dat denk ja. Ik. Ja. <laughs> dus uh, Nee, maar ze mogen gewoon de, de, de, ja, gewoon de auto laten draaien, dat is geen enkel probleem. En uh, ja, ik heb zelfs ook de vraag gehad van een klant, ja, mag, ik, mag ik dat? Want ik heb zo'n grote installatie en uh, ja, dan trekt mijn accu het niet. Want die had echt een flinke sippoefer en alles <laughs> al liggen. Dus, uh... Ja, dat is natuurlijk wel ontzettend gaaf om uh, zo'n film dan via zo'n installatie te laten liggen. Ja, zelf je geluid regelen, dat ja. heeft toch ja. wel wat ja, nou, ja, bij ja. de spannende ja, scènes. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, precies. Laten we even uh, uh, maar verder goed reclame ervoor maken uh, voor dit uh, mooie Zandvoortse evenement. Uh, hoe laat begint het? Nou, um, half zeven begint dus oorlogswinter. Zes uur is het veld open. Um, ja, kaarten Kom op tijd. Kom op tijd inderdaad, ja, ja, ja, want plek? heeft de beste plek inderdaad. Zo maar het kost dat, gewoon uh, tijd om al die auto's kwijt te kunnen natuurlijk. Ja, ja klopt. Ja. Ja. dat kost uh, het? Dus uh, 19,95 per auto. Ja, dus, of er nou uh, er vier of zes mensen in zitten, maakt niet uit. Dat maakt mij niks uit in ja. ieder geval. En ik denk dat het Jeroen ook niet uit heeft. Dat is helemaal prima. <laughs> ja. kom, kom maar lekker. En Jeroen, ja. de, de ROK, hoe laat begint hij? De ROK begint om uh, kwart voor tien en het veld is om kwart over negen open. Dus mensen zijn dan van harte welkom. Kom inderdaad op tijd. Er is nog deurverkoop, dus... Dus je kan altijd een plekje krijgen. Ja, maar wie ja. dus naar de oorlogswinter heeft gekeken, moet eraf. En dan de Rob nieuw op. Dat, dat klopt. daar zit er ook gewoon een uh, aardig groot tijdsverschil tussen ja, ja, ja. tussen de films. Dat dat gewoon haalbaar is. En, uh, ja. Ja, voor de mensen die in ieder geval nog een kaartje willen bemachtigen. Op dit moment al. Kan het op www.drijvinbios.nl En krijg je dat allemaal gewoon voorgefinancierd eigenlijk, zoiets? Nee, dat uh, moet je helemaal zelf gaan doen. Zo. Ja, ja, ja dat, dat is inderdaad. Daar ligt de uitdaging. Daar ligt de uitdaging. Ja, kijk, het is eigenlijk... Het is een project, maar eigenlijk is het wel een keiharde realiteit natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, maar dat, dat, dat hoort ook bij een project, toch? Puur dat, dat maakt het ja, ook zo ja, Je wel. zal je project maar, straks moeten afronden en moeten uh, aanleggen bij school. En uh, eventueel moeten verdedigen van vrienden, die jullie komen 100 euro tekort. Ja, klopt. Ja. Toch? Ja, ja, ja. Dat is, ja. Zo zo, is kijk, het zeker? Als, als het een normale schoolproject is, ja, dan zul je altijd mensen hebben die, die ja, gewoon ni niets doen. Ja, kijk, en dit, ja, dit hier ga je gewoon je best voor doen. Ja, tuurlijk. Je, je eigen centen zit erin. Heel, ja. Simpel. Ja. heel simpel. Ja, heel simpel. Ja. De realiteit. Heer, ik vind het een prachtig initiatief. Dat is mooi. Ik hoop dat het uh, niet harder gaat waaien en ik hoop dat het een beetje droog wordt, want dat trekt altijd wat meer uh, mensen die naar het circuit komen kijken. De verwachtingen nou. zijn goed voor de rest van de dag gelukkig. Oh. Dus wat nu valt valt sowieso straks niet. Dus nee, gisteren is, is al een hele hoop uh, gevallen. Dus uh... kom niet in je cabrio. Neem een deken nee. mee. Ja, en dan neem een deken mee. Houd warm. Houd lekker Inderdaad. warm. Het gaat goed komen. Okay, goed dankjewel. zo. Nou, jullie ook veel succes en ja, houd het ook warm. En bedankt voor jullie komst naar Hotel Hoogland. Graag gedaan. Oké, dank je wel.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 Twee Nederlandse F-16's van de basis in Leeuwarden hebben vannacht boven de Noordzee twee Russische bommenwerpers onderschept. Die vlogen in de sector waarvoor Nederland verantwoordelijk is. De F-16's bleven bij de Russen totdat de Britten het in hun sector overnamen. Waarom de Russische vliegtuigen in het Europese luchtruim vlogen is niet duidelijk.